Twee uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Noorse politie heeft explosieven tot ontploffing gebracht... op de boerderij van terrorist Anders Breivik. Die had ze daar achtergelaten. De Noorse explosieve opruimingsdienst vond het verstandiger... om ze niet te verplaatsen... en de explosieven ter plekke gecontroleerd af te laten gaan. De politie wil niet zeggen of het om kant-en-klare bommen ging. Op de boerderij in het dorp Asta maakte Breivik de bom... die hij vrijdag liet exploderen in het regeringscentrum in Oslo... Pleziervaartuigen zoals motorboten en jetskis moeten schoner worden. De Europese Commissie wil dat de uitstoot van stikstofdioxides en koolwaterstoffen met 20% omlaag gaat. Volgens Eurocommissaris Tajani zijn de 6 miljoen recreatievaartuigen op de Europese meren en rivieren... voor een groot deel ook verantwoordelijk voor de vervuiling van die wateren. Tajani wil verder ook de geluidsnormen en veiligheidseisen voor pleziervaartuigen aanscherpen. Een oefenwedstrijd tussen Nac Breda en het Spaanse Levante... is gestaakt toen het duel uit de hand liep. De wedstrijd in Sint-Willebord in Brabant was fel van beide kanten... en uiteindelijk kreeg Levante-speler Baldo rood. Daarna ontstond een opstootje en vloot de scheidsrechter in de 60e minuut af. De grimmige sfeer ontstond onder meer na een opmerkelijke discussie over de bal. De Spanjaarden wilden de wedstrijd niet met de bal van Nac spelen... maar met hun eigen bal. Nac en de scheidsrechter werkten daar niet aan mee. FC Twente is de derde kwalificatieronde van de Champions League goed begonnen. In de thuiswedstrijd versloeg de ploeg van trainer Co. Adriaanse de Roemenen van Vaslui met 2-0. Bij rust stond het al 1-0 door een strafschop van Mark Janko. En hij maakte in de 57e minuut ook het tweede doelpunt voor Twente. De return in Roemenië is volgende week. Het weer vannacht droog met minimaal 12 graden. Morgen een zonnige periode met smiddags in het binnenland wat buien. Temperatuur tussen 20 graden aan de kust en 23 in het oosten.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 History repeating. Anno met Anne de Jong. Goedenacht, u luistert naar de eerste uitzending van Anno. De komende twee uur proberen we uw herinneringen te prikkelen met verhalen uit het niet zo verre verleden. We werpen een blik op het nieuws van alle 26 juli's van de zomers van 2000 tot en met 2006. Zo bespreken we de bizarre politieke zomer van 2002 met Hilbrand Nawijn. En u hoort het rare verhaal van een dartrecord dat het Guinness Book of Records nooit heeft gehaald. Hoe dat precies zit hoort u zometeen, maar laten we bij het begin beginnen. Hallo 2000. Het grootste nieuws van 26 juli 2000 was uh, ja, het stuklopen van de Camp David-akkoorden. Op het speciale landgoed van de Amerikaanse president werd er gezocht naar een oplossing voor het palestijns israëlische conflict. Ehud Barak, Yasser Arafat en Bill Clinton sloten zich dagenlang op op een ranch om te overleggen. Maar uiteindelijk kwamen ze er niet uit. En nog geen twee maanden later begon de tweede intifada. Een bloedige strijd die veel slachtoffers eiste aan beide kanten. En op dezelfde dag werd bekend dat Napster moest stoppen met het illegaal verspreiden van muziek op internet. Daarmee verdween het eerste echte computerprogramma om muziek mee te downloaden. In totaal zou Napster de muziekindustrie ruim 1 miljard euro gekost hebben. Met het verdwijnen van het downloadprogramma werd de strijd tegen muziekpiraterij natuurlijk niet gewonnen. Vandaag de dag wordt er meer gedownload dan ooit tevoren. En ook Luciano Pavarotti was in het nieuws. De Italiaanse tenor liet een keer niet van zich spreken via zijn prachtige zangstem. 26 juli 2000 was de dag dat hij een schikking trof met de Italiaanse Belastingdienst. Pavarotti had over de periode 1989 tot 1991 opgegeven in Monte Carlo te wonen. En eh, dat terwijl hij gewoon eigenlijk in Italië was. Uiteindelijk moest de operazanger ruim 20 miljoen gulden overmaken naar de staatskast. En zo blijkt dat hij beter kan zingen dan belastingaangifte doen. Ja, en er was natuurlijk nog veel meer nieuws op 26 juli 2000. Zo was Nina Brink in het nieuws. Want ze zou verantwoordelijk zijn voor de gigantische verliezen bij World Online. En ze zou daar ook nog eens hebben gelogen over het verkopen van de aandelen van het bedrijf. Uiteindelijk zou ze bij World Online stoppen. En door de gedupeerde aandeelhouders voor de rechten worden gesleept. Op 27 juni kondigde de nieuwe topman van World Online aan dat Nina Brink... Of Nina Brink, uh, ja... Uh, persona non grata werd bij het uh, programma, of bij het bedrijf World Online. En uh, meneer Smit, die Erik Smit, die heeft een boek geschreven over alles wat uh, Nina Brink fout heeft gedaan eigenlijk bij uh, World Online. En wat voor vrouw dat precies is. Goedenacht, meneer Smit. Ja, goede ja, morgen. Uh, heel vroeg. Ja, ja ik, was ik was zelf ook, ook even in de war. Over <laughs> dingen die ze goed gedaan heeft hoor. Ja, ze heeft ook dingen goed gedaan, begrijp ik. Maar even voor de, voor de mensen die het niet meer weten: Nina Brink, um, uh, wie was ze ook alweer precies? Ja, Nina Brink is eigenlijk uh, de, de, ja, de zakenvrouw uh, van het uh, van, van laatste decennium van de vorige eeuw, zou je kunnen zeggen. En uh, is uh, zonder enige twijfel de, de, de rijkste zelfmeetzakenvrouw van Nederland. Ja, maar wel iemand die uiteindelijk behoorlijk in opspraak gekomen is. Ja, dat zou je ook kunnen zeggen. Ja. dat is uh, Haar uh, grootste succes, zou je kunnen zeggen, is niet bepaald niet zonder... Uh, uh, Bandenklank uh, uiteindelijk geschiedenis ingegaan. Uh, 17 maart 2000, beursgang van World Online en dat heeft natuurlijk nog wel wat doen uh, stoffen opwaaien. Ja, de, de, de was, 2000 was een, een tijd waarin internet eigenlijk groot begon te worden en daar probeerde World Online op, op in te spelen volgens mij. Ja nee, God, dat is natuurlijk uh, de, de, de, de laatste dag van de internethype die 17 maart. Uh, zou je kunnen zeggen, die internethavis begon ongeveer in 1995 met de beursgang van uh, het, het, het, het bekende internetbedrijf destijds Netscape. Dat naar de Nasdaq werd gebracht, uh, naar de beurs werd gebracht uh, in, in, in Amerika en dat uh, ja, binnen enkele uren uh, ja, miljarden waard werd. Nou, daar begon eigenlijk de internethype mee. En op die golven van diezelfde internethype... Uh, zijn natuurlijk ontzettend veel bedrijven aan de beurs gebracht... Uh, voor onwaarschijnlijke bedragen. En later natuurlijk ook ontzettend veel meer waard geworden. En uh, op, op die golven is, is, is World Online ook in Amsterdam aan de beurs gebracht. En dat uh, was de grootste Europese beursgang van een internetbedrijf ooit. Uh, en dat is tot de dag van vandaag nog steeds. En, en wat ging er dan eigenlijk precies mis? Want ze gingen naar de beurs en toen klapte alles in elkaar. Ja, nou ja, je zou kunnen zeggen dat uh, eigenlijk uh, alles op, dat, uh, op die dag eigenlijk een beetje bij, bij elkaar samenkwam. Uh, internationaal was er al heel veel uh, kritiek natuurlijk ontstaan over natuurlijk, uh, de, de, de, de houdbaarheid van de internethype. Er waren natuurlijk heel veel bedrijven. Uh, groot geworden met eigenlijk, ja, volstrekt uh, onduidelijke uh, businessmodellen. Van ja, hoe moesten die bedrijven nou eigenlijk überhaupt bestaan? Er werden bedrijven miljarden waard, zonder dat ze ooit één een cent winst hadden gemaakt. Nou, dat was nou ook bij World Online het geval. En, en, en ook het, de vraag bestond toen ook al, ook voor de beurs, van al eigenlijk van, nou, hoe, hoe gaat dit bedrijf überhaupt straks, uh, geld verdienen? Uh, dat is één. Eh, je had een heel internationaal momentum, wat eigenlijk ontstond. Wat, wat op een gegeven moment uh, ja, eigenlijk de, de naald aan die ballon zette. Uh, en uh, het geloof in die hype en in de, de voortgaande groei uiteindelijk het einde deed spatten. Nou, dat gebeurde eigenlijk op die dag, 17 maart, toen dat bedrijf naar de beurs werd gebracht. En uh, de eerste barsten uh, zichtbaar werden. En. Uh, en na, het was op een vrijdag die 17 maart en na dat weekend toen duidelijk werd dat... Ja, uh, dat, toen, dat voor het groot publiek duidelijk werd dat Nina Brink haar aandelen had verkocht in, in het bedrijf. Althans het grootste gedeelte. Toen, uh, ja, toen werd eigenlijk op een of andere manier uh, in Nederland in ieder geval duidelijk dat, dat uh, ja, werd het geloof... Uh, uh, dat het een heilig geloof was natuurlijk, en iedereen wilde gewoon hartstikke rijk worden ervan. Er werd, werd, in, één keer, uh, ja, werd in één keer de bel aan de wortels gezet. Ja. Wij, uh, hebben het, wij hebben het trouwens over 27 juli, toen werd ze echt een soort persona non grata uh, ja, nou, verklaard. Nou eerder, 17 maart, en eigenlijk binnen een paar weken was het eigenlijk gedaan met haar reputatie. Okay. In 13 april, uh, dus dat was nog niet eens een maand later, uh, toen moest ze uh, ja, eigenlijk al uh, ontslag nemen ja, ja. En, en uiteindelijk kwam er een nieuwe baas, die James Kinsella. Uh, heeft die het World Online nog een beetje weer, weer op de rails gekregen? Of was het eigenlijk het vertrouwen zo laag dat het nooit meer gelukt is? Nee, die Kinsella heeft eigenlijk alleen maar zijn zakken gevuld... en heeft het bedrijf doorverkocht aan de Italiaanse internetprovider uh, Tiscali. En, uh, ja, en daarmee uh, konden heel veel andere aandeelhouders uh, konden, uh, makkelijk uitstappen... en, uh, ja, en met... Tiskly dat overigens nog steeds bestaat in Italië. Uh, maar het, het hele bedrijf uh, is, is, is, is van, van gigantische proporties. Is, is natuurlijk een, tot een, een, een, een nietszeggend niet zeggend bestaan uh, heeft gaan, heeft ja. gaan leiden. Tiskly zelf is binnen no time in, in Nederland eigenlijk ophouden te bestaan. Binnen enkele jaren. En uh, eigenlijk het oude world online, dat is, binnen de, de kortste tijd, is is, is uh, ja, uiteengevallen. Ja, en, en uiteindelijk is Nina Brink daar uh, verantwoordelijk voor gehouden. Ho Hoe ver was ze ook echt schuldig? Nou ja, dat is het punt. Het is interessant uh, dat, dat inderdaad die... Uh, dat, dat, dat, de, ja, ze was natuurlijk de belangrijkste figuur in het bedrijf. De lady, de chairwoman. En zij werd eigenlijk na die 17e maart... Um, daar werd zij eigenlijk... Uh, in haar eentje verantwoordelijk gehouden voor het mislukken van die beursgang. Hè? Want die koers die donderde in elkaar na dat weekend. En, uh, en eigenlijk werd zij uh, persoonlijk uh, verantwoordelijk gehouden voor uh, het teenspad uh, van die internethype. En was dat terecht? Die, uh, het terecht? Uh, dat het onzinnig is. Nee, natuurlijk niet. Want hoe kan één persoon nu daarvoor verantwoordelijk zijn? Uh, uh, en dat geldt natuurlijk ook voor. Uh, alleen als, het, uh, als je naar een bedrijf wordt online kijkt. Maar, uh, uh, toen waren de, de... Als ik u nog onderbreken, het toen, toen waren er heel veel uh, mensen echt uh, gedupeerd. En die zochten natuurlijk naar, naar iemand ja. die, die, die de schuld op zich moest nemen. Het ja. is nu inmiddels elf jaar later. Is, is het al, eh, zijn die mensen ook al ervan overtuigd dat het niet alleen maar Nina Brinken uh, de schuld was? Zijn ze alweer iets tot bedaren gekomen? Of is het nog steeds... Ik uh, merk ja, nog nou, steeds... steeds een enorme woede daarin. Uh, ja, goed, het, het is duidelijk dat uh, als je al wel rechtszaken hebt gevolgd... Uh, die tot en met de Hoge Raad hebben gelopen... En, uh, want gaat het gaat uiteindelijk natuurlijk uh, maar om een paar partijen. Het gaat om de banken, met name, die, uh, en het bedrijf zelf, World online, die uh, uiteindelijk uh, in een beklagerbankje terecht zijn gekomen. En die ook zijn even, uiteindelijk zijn even veroordeeld voor het uitbrengen van misleidend prospectus. Dat is eigenlijk het vondst waarmee het bedrijf aan de beurs wordt gebracht. Uh, dus als je daarnaar kijkt, ja, dan zou je kunnen zeggen van uh, Brink zelf of Storms, zoals het tegenwoordig heeft zelfs is zelf, zelf nooit in het beklaagde bankje terechtgekomen. En toch is zij degene die nog steeds persoonlijk verantwoordelijk wordt gehouden. Dus dat is eigenlijk een soort, ja, je zou kunnen zeggen, een imago. En dat heeft misschien ook al te delen zelf afgeroepen. Dus het is natuurlijk niet uh, iemand die nou per se onmiddellijk sympathie afdwingt en de manier waarop hij op gereageerd heeft, uh, heeft dat later ook niet gedaan. Dus het, het, het, het, ja, het, het beleggende publiek, het beeld dat is ontstaan, heeft haar, uh, ja, het, het, het achtervolgt haar ook, nog steeds, uh, begrijp meer, ik. Onder ja, meer, ja, ja. Nou ja, daar heb ik zelf ook al meegeholpen. Ik heb natuurlijk ook zelf hele kritische stukken over haar geschreven. En, uh, en, en, en, uh, en uh, ook op terecht rechts zit er natuurlijk de kritiek. Want ze heeft over een heleboel eigenschappen die natuurlijk, uh, waarvan je zegt, nou... Uh, uh, zo ga je niet met mensen om of uh, noem maar op. Uh, zo doe je geen zaken. Maar als je nou puur kijkt naar die beursgang en, uh, en, en, en kijkt van nou, waarom is dan nou eigenlijk uh, wordt uh, ja, het, het grote publiek nog steeds uitgespuugd? Dan is dat eigenlijk uh, niet geheel terecht. Oké, okay, nou, dank u wel voor uw uitleg, Erik Smit, de auteur van de ongeautoriseerde biografie van Nina Brink. En u uh, heeft ons even bijgepraat over wat er ook weer gebeurde rond de zomer van uh, het jaar 2000 met World Online en, uh, en Nina Brink. Dank u wel voor uw uitleg. Ja, graag 26 juli 2000, daar hebben we het op dit moment nog over. Dat was ook de dag dat uh, er een ongeluk was met de Concorde. Het vliegtuig dat binnen drie uur van Londen naar New York kon vliegen. Um, en dat was dus mogelijk met de Concorde. Een ongekend stukje techniek was het. En daar kan eigenlijk tot op heden nog geen enkel vliegtuig aan tippen. Maar ja, in juli 2000 kwam er een grote tegenslag voor dit supersonische vliegtuig. Bij het opstijgen vanuit Parijs krijgt het toestel problemen en stort het uiteindelijk neer. Met 113 doden als gevolg. Peter van den Noord, manager bij AvioDroom in Leestad. Goedenacht. Goedenacht. Ja, wat ging er eigenlijk mis vandaag precies elf jaar geleden? Um, er bleken restanten van banden van een eerder opgetekend stegen vliegtuigen op de, landings, op de startbaan te liggen. En uh, toen de Concorde daar overheen reed, uh, sprongen die op en kwamen die terecht in de motor. En dat uh, zorgde voor, uh, voor brand in een van de motoren. En daardoor is het toestel nou, binnen enkele kilometers na de start neergestort. Hij is uiteindelijk nog tot 2003 slechts met dit supersonische toestel gevlogen. Waarom is hij uiteindelijk uit, uh, uit de vaart gehaald, zeg maar? Uh, dat had een aantal redenen. Uh, enerzijds had het publiek wel een beetje zijn vertrouwen verloren... na het grote ongeluk. Anderzijds, uh, de Concorde is nooit een, een commercieel succes gebleken. Het was natuurlijk een, een enorm technisch succes... om met 100 passagiers twee keer zo snel als het geluid te vliegen. Maar een commercieel succes, een economisch succes is het nooit geworden. Want die 100 passagiers waren gewoon te weinig... om het enorme brandstofverbruik en die enorme ontwikkelingskosten... ooit uh, terug te verdienen. Uh, en zo kwam het dat het toch op een gegeven moment zeg maar gerust voortijdig, werd besloten om de Concorde stil te zetten. Ja, want het was eigenlijk, de Concorde was een, een soort prestigeproject... van de vliegtuigmaatschappijen en ontwikkelingen uit Engeland en Frankrijk. Zo is het. Het, is, het, is, het was eigenlijk een ontwikkeling typisch uit, uit de Koude Oorlog. Zowel in Rusland, bij Tupolev, als in de westerse wereld. Bij, uh, bij Franse en Engelse vliegtuigbouwers werden er uh, supersonische passagiersvliegtuigen gebouwd. Nou, uh, de Tupolev 144 die verongelukte al vrij vroeg. Uh, in 1973 op, een, uh, op de Parijse luchtvaartsalon, een grote luchtvaartshow. Uh, en die heeft uh, nauwelijks met passagiers uh, zo kwam het dat de Concorde wel in productie werd genomen en zelfs in gebruik werd genomen. Maar het was inderdaad heel een, een typisch prestigeproject uit de tijd dat het in de luchtvaart gewoon allemaal niet opkom. Uh, de Concorde stand uit de jaren 60, uh, net als de Boeing 747 bijvoorbeeld, uh, dat 25 jaar langs weer grootste passagiersvliegtuig is geweest. Ja en het waren typisch producten uit een tijd. De Concorde, het kon allemaal niet op, het moest steeds sneller. En de Boeing 747, het kon niet op, het moest steeds groter. En dat veranderde in de jaren 70, toen uh, prioriteiten heel anders kwamen te liggen. Ineens moesten vliegtuigen niet meer zo snel zijn, maar ze moesten zuinig zijn en ze moesten ook niet meer zo groot zijn. Ze moesten vooral schoon zijn en stil. En ja, met die prioriteiten leven we sinds de jaren 70 en 80. Ja, en, en dan is de, de Concorde niet echt een goed voorbeeld daarvan, want dat was een groot energieslurpend monster. Ja, het was een brandstofslurper. En uh, ja, het was ook vrij kostbaar om daarmee de, de, de oceaan over te steken. En dan inderdaad binnen vier uur van Londen in, uh, in New York zijn is wel leuk. Maar ja, daar moet je ook voor betalen. En uh, alles heeft zijn grenzen in een tijd waarin het milieu ook een rol speelt. En, en nou ja, u zei al eerder, het was geen commercieel succes... maar het heeft natuurlijk ook imago-schade opgelopen, het vliegtuig... door dat, dat ongeluk eigenlijk vrij snel nadat men ermee begon te vliegen. Uh, hoe, hoe groot was daar eigenlijk het, ja, het, het effect van, zeg maar? Ja, dat was niet vrij snel. De eerste Concorde vloog al in 1969... en het ongeluk vond plaats in het jaar 2000. Dus heel lange tijd heeft die Concorde... toch wel vrij succesvol gevlogen. En uh, had het ook wel een, een, een reputatie... op het gebied van veiligheid. Uh, alleen als er maar in totaal 20 Concordes zijn gebouwd... waarvan er in totaal maar 14 commercieel in gebruik genomen zijn... en eentje verongelukte daarvan... ja, dan heeft uh, is dat, is dat toch een enorme impact... op de reputatie van zo'n vliegtuig. Want na 2000 is het eigenlijk vrij snel gegaan, het dus in ja. drie jaar. Waren er eigenlijk voor, voor de crash al plannen om de Concorde eigenlijk af te schrijven? Daar is een paar keer over nagedacht en steeds is daarbij ingegrepen door de Franse en de, en de Britse overheid. Uh, die hebben van alles gedaan. Die hebben bijvoorbeeld uh, op economisch gebied van alles gedaan, waardoor er geen afschrijvingskosten meer waren op, de, op het, uh, de operatie met de Concorde. Uh, uh, maar uiteindelijk toch dat ongeluk heeft uh, en, en de economische milieuomstandigheden, economische en milieuomstandigheden, hebben, hebben de Concorde toch wel de das om gedaan. Ja, maar het ongeluk zelf in 2000 was wat u zei eigenlijk de oorzaak lag bij een ander vliegtuig... dat onderdelen op de baan had liggen. Dus dat is technisch gezien... Nee, je zou kunnen zeggen dat had ieder vliegtuig kunnen overkomen. Zij het dat wellicht de Concorde daarbij iets kwetsbaarder was dan een, dan een ander vliegtuig. Uh, dat motoren heeft die in, op veel grotere schaal, in veel grotere aantallen zouden zijn gebouwd. En dus wat meer ervaring zouden hebben met dat soort uh, uh, klachten, opspringend rubber van, uh, van banden. Uh, want die ervaring was, uh, was natuurlijk vrij gering bij de Concorde, uh, die het enige vliegtuigtype was die die Olympisch motoren gebruikte. Ja. En nou, De Concorde is dan uh, even verdwenen, lijkt het. Maar nu gaan er toch volgens mij weer stemmen op om het toestel weer terug te laten komen. Klopt dat? Dat klopt inderdaad. Weliswaar niet uh, voor commerciële operaties. Maar er zijn zowel in Engeland als in Frankrijk twee groepen uh, Concorde fans clubs die vinden dat uh, zo'n heel bijzonder vliegtuig... dat er toch een exemplaar weer uh, de lucht in moet worden gebracht. Uh, in ieder geval om bijvoorbeeld bij de opening van de Olympische Spelen in Londen 2012 uh, te kunnen overvliegen. Nou, het is een vrij kostbaar project... Uh, ze, ze zijn op dit moment aan het onderzoeken of, uh, of zo'n toestel weer zou kunnen vliegen. En een voorlopige provisorische berekening gaat uit van 17 miljoen euro om een toestel alleen maar tijdens de Olympische Spelen van, uh, van Londen in 2012 over te laten vliegen. Dus. Uh, uh, het, het, wordt, het wordt een moeizaam verhaal. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat ze het redden als, als uh, niet tenminste een van de twee overheden zich uh, daarachter stelt. Ja, maar dat maakt het gelijk natuurlijk wel weer een prestige dingetje van Engeland en Frankrijk. Van, kijk, kijk, ons is bij de Olympische Spelen ons eigen vliegtuig hier weer overvliegen. Precies, en dat is uh, eigenlijk wat de Concorde heel lang in de lucht gehouden heeft. Pure prestige. En misschien doet het nu weer... Nou, ja. Het lijkt me een, een heel duidelijk verhaal. Peter van den Noord van Aviodroom, dank u wel voor je uitleg over uh, de Concorde. Het prestigeproject van uh, Engeland en Frankrijk. Heel graag gedaan. Goedenacht. Goeienacht. U luistert nog steeds naar Anno, het radioprogramma dat uh, terugkijkt op het niet zo verre verleden. We kijken terug op de 26 juli's van 2000 tot en met 2006. En we sluiten het gedeelte van 2000 af met misschien wel de grootste hit van 2000. Abel, hij kan nooit meer losgezien worden van zijn hit Onderweg. Ik doe de deur dicht, straten lijken te huilen, holken lijken te vluchten, ik stap de bus in.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 Wat je niet... 2001. Het nieuws van 26 juli 2001 werd vooral gedomineerd door Tara Singh Pharma, De GroenLinks-politica die uit de Tweede Kamer stapte... nadat het bleek dat ze haar ziekte voorgewend had. Een tijd lang dacht Singh dat ze kanker had... en op een gegeven moment belandde ze daardoor zelfs in een rolstoel. Uiteindelijk kwam de grote psychische problemen van Singh Pharma uit het licht... en trok ze zich terug uit de politiek. Op één interview in HP de tijd na... probeert de oud-politica op dit moment zoveel mogelijk buiten de media te blijven. En het was ook de dag dat de Marokkaanse regering... Een vreemd voorstel naar Nederland stuurde. De huwbare leeftijd van meisjes zou in Nederland verlaagd moeten worden. Als de minister van Buitenlandse Zaken zijn zin had gekregen... ...dan zouden Marokkaanse meisjes niet op 18... ...maar op 15-jarige leeftijd in het huwelijksbootje moeten kunnen treden. Uiteindelijk bleek dit verhaal een storm in een glas water... ...want aan de oproep is geen gehoor gegeven... ...en dus zijn er geen minderjarige huwelijken in Nederland. En de echtgenoot van de Britse koningin Elizabeth deed ook van zich spreken. Prins Philip zou tegen een 13-jarige jongen hebben gezegd dat hij zijn droom om astronaut te worden nooit zou kunnen waarmaken omdat hij te dik was. Eerder had de prins al ontaktvol aan een stel Engelse studenten laten weten dat ze snel uit China terug moesten komen omdat ze anders spleetogen zouden krijgen. Nu is er in tien jaar na dit nieuwsbericht veel veranderd in de wereld, behalve Prins Philip, want hij is in al die jaren niet echt tactvoller geworden. Tijdens warme zomers vallen de mussen van het dak. Maar het kan nog erger. In 2001 vielen er zoveel gierzwaluwen van het dak... dat verschillende vogelopvangcentra hun handen vol hadden aan het redden van de vogel. Hoe dit kon gebeuren, weet Nico de Haan, Nederlands grootste vogelkenner. Goedenacht. Goedenacht, goedenacht. <laughs> ja, ja, de gierzwaluw had het in 2001 dus heel erg lastig, volgens mij... omdat het zo'n hele uh, warme zomer was. Wat was precies het probleem? Nou, het probleem is dat gierzwaluwen die nestelen onder de dakpannen, onder de daken, onder de dakrichels. En uh, ja, gierzwaluwen die uh, worden in het nest gevoed, net als andere vogels, tot ze uitvliegen. Maar ze blijven vrij lang in het nest, want veel vogels uh, die gaan wat eerder het nest uit. Maar gierzwaluwen blijven wel vijf, zes weken in het nest, omdat ze echt helemaal volgroeid moeten worden. Omdat ze direct moeten kunnen vliegen. En heel veel vogels die uitvliegen, die kunnen eerst een poosje op het dak gaan zitten... en nog eens kijken, en nog eens oefenen, en nog eens praten. Bij Geerswaduw is het gelijk, uh, to be or not to be. Het is uh, vliegen en in de lucht blijven. Ja, maar eigenlijk was het dan heel cru gezegd zo... als ze onder de dakpannen bleven, dan werden ze geroosterd. Ja, en als werden ze gekookt. En ja. anders was het een soort dodensprong. En anders was dood, dus ja, het een soort dodensprong. Ja, het is inderdaad... Uh, wat, je, wat je ziet als, als er brand uitbreekt... dan gaan mensen springen ook gewoon uh, van aardigheid maar weg... omdat het gewoon te heet wordt. En uh, dat was hier dus ook zo bij die Gierswaarduwen. En uh, normaal gesproken uh, kunnen ze heel wat hebben. Ze kunnen ook, zoals nu, hebben een depressie. En uh, uh, ja, Gierswaarduwen is echt fascinerend. Want uh, die oudervolgs, die kunnen nu in Nederland weinig vliegen vangen... Met al die regenbuien. Maar die vliegen rustig even naar Parijs of Londen. Want dat is voor hun uh, eigenlijk maar een half dagje vliegen. Daar zijn ze er al. Dan gaan ze daar, zeg maar, ten zuiden van die depressievliegjes vangen. Die jongen hier, die gaan in een soort coma, die, die, die, die verlagen hun lichaamstemperatuur... waardoor ze bijna geen energie verbruiken. En als je ze oppakt lijken ze ook wat dood te zijn. Maar uh, op een gegeven moment dan komen die ouders na drie of vier dagen terug. En als dat de temperatuur ook weer een beetje stijgt... dan komt het als een soort don allemaal weer tot leven. En dan krijgen die jongen voer en dan gaat het weer verder. Dus eigenlijk wat ze missen in de kracht in hun pootjes... dat hebben ze dan juist in hun vleugels zitten? Ja, het zijn meer vogel dan een gierswalu kun je niet zijn. Het is, ze slapen boven in de lucht. Ze vangen hun, hun, hun nestmateriaal, veertjes, ze pikken ze uit de lucht. Um, ze komen eigenlijk uitsluitend maar, uh, zeg maar aan de grond om te nestelen. Uh, en verder, als een jonge gierswalu uitvliegt, dan moet hij eerst een jaar of vier worden voordat hij zeg maar volwassen is. Nou, dat betekent dat hij vier jaar lang non-stop in de lucht blijft voordat hij weer een poot aan de grond zet. Dus is vier jaar lang in de lucht en maar blijven fladderen <laughs> en fladderen. Ja, omdat ze, terwijl ze vliegen, eten ze. En terwijl ze uh, slapen, zeg maar, vliegen ze. Dus uh, alles speelt zich in de lucht af. Dus als je ooit reïncarneert, dan zou je gieswaarder kunnen worden als het je het aantrekt. Nou, ja, ik moet er niet aan denken om zo vaak met mijn vleugels te klappen. Dat lijkt me extreem en vermoeiend, maar de, de, de, dat, dat zijn nou ja, echt zijn, hele bijzondere vogeltjes. Ja, ze zijn zo aerodynamisch, zeg maar, aerodynamisch dat, ze, dat ze met heel weinig energie in de lucht kunnen blijven. En uh, s'nachts als ze slapen, dan slapen ze ook in wat, wat dichtere groepen hoog. In een soort sluimentoestand. Uh, dan hoeven ze nauwelijks te vliegen op wat hogere luchtstromen... waardoor ze vanzelf in de lucht blijven. Als een soort vlieger, uh, zeg maar. En dan uh, s'morgens dan dalen ze weer af naar beneden. Ja. Ja? Nu was dit in 2001. Toen woonde ik nog bij mijn, uh, bij mijn ouders op een oude boerderij. Ja. En daar zag ik altijd heel erg veel zwaluwen. Waren dat nou de gierzwaluwen? Nee hoor, dat zijn boerenzwaluwen. Je hebt oh. verschillende soorten zwaluwen. Je hebt boerenzwaluwen die wonen in de boerderij. En die zingen ook een mooi liedje voor je als je in de, boerderij, in de schuur bent. En die zitten op de draden. Dan heb je huiszwaluwen die nestelen aan de buitenkant van de huizen. Die maken van die, halve, van die halve voetballen, van die bolletjes aan de buitenkant. En dan heb je de oeverzwaluwen die broeden onder de grond. Uh, en de gierzwaaru is weer een aparte familie. En die broedt hier onder de dak. Van oorsprong is dat een rotsbewoner die in Rotse kieren en spleten woont. En die ziet onze huizen voor rotsen aan. En daar kan hij dus heel goed uit de voeten. Tot voor kort. Ja, en, en de, de gierzwaaru, waar kan ik hem dan wel tegenkomen? Nou, gewoon in Amsterdam, in de oude buurten. Hè? Je moet niet in nieuwbouwwijken zijn, dan wat een oudere buurt. En uh, uh, vogelbescherming heeft ook samen met een aantal vrijwilligers. En er zijn echt veel vrijwilligers die uh, ook binnen gierzwaaru werkgroepen, zoals dat heet. Uh, extra uh, goed uh, de zaak in de gaten houden. Dus als er bepaalde straten er zijn waar weer onder dakpannen wonen... en die straten worden gerenoveerd... dan alarmeren ze vaak de gemeente en, en de architecten... om te kijken of je met speciale aanpassingen die gebouwen wel kunt renoveren... maar toch ook ruimte kunt houden voor gierzwaluwen. Want ze zijn heel trouw, ze willen graag weer terug naar hetzelfde plekje. Ja, en, en nou, hoe, hoe hard was het eigenlijk aangekomen bij die Gier? Was het echt zo dat er bijna geen gierzwaluwen meer in Nederland was? Nee, je wordt vrij oud. hè? Dus uh, je moet je ze, elk jaar hebben ze weer jongen. En als er af en toe een paar jongen over stuur gaan, dat ja. Brengen. Het is geen uh, beschermde diersoort in Nederland opeens geworden. die op... Ja, het is een ook beschermde wel. diersoort. En dat staat ook op de rode lijst. Hij is uh, bedreigd in die zin dat uh, met name door het verdwijnen van die nestgelegenheid, hebben die gierzwaduw het moeilijk. Dus uh, ze kunnen alle hulp gebruiken die we kunnen geven. Maar het vooral belangrijke is dan die nestgelegenheid. Ja. Kijk, voedsel in wel, dat houden ze uit de lucht. En oude, oude wijken die worden gerenoveerd. En daar moet je dus heel alert zijn. Uh, zorgen dat daar weer gierswaluwdakpannen of neststenen ingebracht worden. Dus eigenlijk is, is de, de, de manier van bouwen tegenwoordig is veel gevaarlijker voor de, de gierswaluw en de toekomst ervan dan één uh, hele warme zomer zoals in 2001. Absoluut. Dank, Dank u wel, Nico ja, de Haan. De ik ga lekker slapen. Oké, okay, dag. <laughs> Slaap lekker, ja. Ik zou zeggen, blijf niet, of ga niet slapen. Blijf vooral lekker luisteren naar Radio 1. Want zometeen bellen we met uh, Hilbrand Nawijn. De LPF-minister vertelt nog één keer over de hete politieke zomer van 2002 en zijn partij. En we sluiten het 2001-gedeelte af met een nummer uit 2001. Dit is Westlife met Uptown Girls. Ze werden derde uh, in de mega hitlijsten. 2002. Groot nieuws op uiengebied op 26 juli 2002. Ja, u hoort het goed, nieuws. Britse onderzoekers creëerden een ui waarvan je niet ging huilen tijdens het schillen. De ui zou ook nog eens milder van smaak zijn en makkelijker te ontdoen van haar velletje. Tot op de dag van vandaag heb ik deze superui nog niet in de Nederlandse groenterekken zien liggen... en dus zit ik nog iedere keer te snotteren tijdens het uienschillen. En 2002 was tevens de introductie van de wok elleboog... Een kok in Hongkong klaagde haar voormalige werkgever aan... omdat ze last kreeg van deze bijzondere aandoening. De vrouw moest iedere dag ruim 3000 bedrijfsmaaltijden bereiden... en daarbij kreeg ze een zwaar overbelaste elleboog. Een schadevergoeding van 30.000 dollar zou al haar pijn doen verzachten. Of ze het geld uiteindelijk gekregen heeft, dat is niet bekend... maar ze is wel in één klap een waardige opvolger uitgevonden voor de muisarm. En Groot-Brittannië was opeens in de ban van de voorleesrage. De belangrijkste reden daarvoor... Harry Potter. Juist, Harry Potter... Ouders begonnen opeens hun kinderen voor te lezen uit de boeken over de tovenaarsleerling. Omdat dit een kinderboek was waar ze zelf ook nog eens plezier aan zouden beleven. De stijging van het aantal voorleesouders was echt enorm. In het jaar 2000 las ongeveer 40% van de Britse ouders hun kind voor. En in 2002, door Harry Potter, was dat al bijna 90%. Maar dat was niet het aller, allerbelangrijkste nieuws van 26 juli 2002. Dat was namelijk de nieuwe opiniepeilingen van Maurice de Hond. Daaruit bleek namelijk... dat dat uh, de LPF ernstig gedaald was in de peilingen. En dat terwijl ze bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2002... juist heel erg hoog uit de bus kwamen. Ze kregen maar liefst 26 zetels. En ze werden onderdeel van het kabinet Balken en de 1. De LPF leverde onder andere... de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, Hilbrand Nawijn. En die hebben we aan de telefoon. Goedenacht. Goedenacht. Ja, 2002 was echt het politieke jaar van de LPF. Had u toen het idee dat u deel uitmaakte van iets bijzonders in het jaar... Ja, dat had ik wel. Ja, Dat idee uh, had ik zeker. Want er was natuurlijk zoveel ophef over vanaf het begin van 2002. Ja, tot eigenlijk het eind. Uh, ja, en we dachten echt dat er iets nieuws gebeurde in de Nederlandse politiek. En gebeurde dat uiteindelijk ook? Nou, achteraf gezien <laughs> is er niks veranderd. Dus uh, is, is, het, uh, is het niet zo veranderd. Maar uh, in het begin leek het wel zo. Maar ja, uiteindelijk is het uh, helaas uh, niet zo ver gekomen. Nee, maar wat voor tijden waren dat dan voor u? Want u, u werd opeens minister van uh, Integratie en Vreemdelingenzaken. U kreeg ja. heel veel verantwoordelijkheden opeens in een ja. heel nieuw kabinet met een hele nieuwe minister-president. Ja, ja, ja, ja. ja, dat was een grote verrassing voor mij natuurlijk. Ik was advocaat en ik werd opeens gevraagd van de ene op de andere dag om minister te worden. Ja, dat is wel iets heel bijzonders natuurlijk. Nou is het wel zo dat ik jarenlang op dit terrein van Vreemdelingenzaken en Integratie had gewerkt als ambtenaar. Dus het was voor mij niet helemaal nieuw wat daarop mee afkwam. Maar uh, het was wel uh, opvallend dat uh, ja, we probeerden nu in het Vreemdelingenbeleid zaken te veranderen. Ja, en nou had u het idee dat u het aankon? Want het was natuurlijk een hot topic ja, bij de LPF. Ja, daar had ik geen enkele moeite mee. Nee, ik moest alleen, uh, ja, uh, vond ik zelf, moest ik aangeven dat er een heel ander vreemdelingenbeleid uh, zou worden gevoerd als, uh, tot, het, uh, tot dan toe, tot 2002 toe. Ja. U zei al, het was een heel bewogen jaar, 2002. We zoomen vandaag in het programma op 26 juli. Dat was ja. niet zo heel lang nadat het kabinet Balkan 1 geformeerd werd. En hey. toch was het nieuwsbericht dat wij nu te pak hebben gekregen... dat de LPF toen eigenlijk al duikelde in de peilingen. Ze stonden toen ja. nog maar op 13 zetels in plaats van 26. Hoe bent u daar toen mee omgegaan met dat nieuws? Ja, dat was natuurlijk uitermate vervelend... Uh, ik dacht zelf eerlijk gezegd dat ik in een nieuwe partij uh, stapte met uh, allemaal mensen die met elkaar willen samenwerken. Maar uh, ja, ik moet zeggen dat ik daar wel in uh, teleurgesteld werd. Want van die samenwerking is eigenlijk niks terechtgekomen. Ja, en ja, in, in de publiciteit werd natuurlijk alle, alles wat er in de LTS gebeurde breed uitgemeten. En dat had dus tot, tot gevolg dat, uh, ja, dat ook in de opiniepeilingen de LPF uh, zakte. Ja, maar u weet toch dat als u een politieke partij heeft... zeker zo'n ja, zo, zo, zo zo grote als de LPF toen was... Ja. Dat, dat alles wat je doet uitvergroot werd? Het is toch ja, niet ja. de eigen schuld, die, die interne strubbelingen? Oh, ik zeg ook zeker niet, uh, ik zeg zeker niet dat het de schuld van de media is. Nee, in tegendeel. Het is ook duidelijk eigen schuld. Het was ook duidelijk ja, uh, iets wat, denk ik, toch bij een nieuwe grote partij hoorde. Want ja... Er waren allemaal mensen bij elkaar gebracht uh, in die partij die uh, ja, elkaar niet eens kenden. En uh, ja, dat leidde toch tot hele grote conflicten. Zowel op uh, landelijk niveau als op uh, plaatselijk niveau. Ja en, en ook onder ministers onder elkaar. Ik weet bijvoorbeeld nog dat ja. uh, Bomhof en Heinsbroek een beetje rollenbollend over straat gingen. Over een belletje ja. ging het. Hoe, hoe ja. stond u daar eigenlijk? Hoe, ja, hoe stond dat u was, daar? Uh, dat, dat vond ik verschrikkelijk. Ik heb er ook alles aan gedaan om te proberen om dat te stoppen. Maar dat is niet gelukt, helaas. Wat, wat deed u dan? Nou ja, we hebben wel met de heren gesproken natuurlijk, met Bomhoff en met Heinsbroek. En uh, ook gezegd dat ze daarmee moesten stoppen. Kijk, ze, ze konden niet met elkaar, dat was duidelijk. Nou ja, dan, dan kun je nog wel proberen om zakelijk met elkaar samen te werken. En dat is gewoon niet, uh, nou is niet gebeurd. En uh, ja, toen kwamen er allemaal kinderachtigheden en uh, lekker naar de pers en dat soort dingen. En ja, daardoor is eigenlijk uiteindelijk het uh, kabinet en de één te vallen. Ja, en, en eigenlijk is het dan ook ja, misschien hard om te zeggen dat met de val van Balken en de 1 eigenlijk ook de partij, de LPF, nog meer in het slop geraakt is daarna. Want het is ja. eigenlijk nooit meer erbovenop gekomen. Nee, daar ben ik met je eens. Dat is ook zo. Dat is ook zo uiteindelijk bij de verkiezingen. Daarna kregen ze nog acht zetels. Maar uh, dat was wel het einde van de LPF uiteindelijk, ja. Heeft hm. dat ingeluid. Ja, en, en nee, nog even terugkomend op uw, op uw ministerschap. Ja. Uh, he, heeft u in die korte tijd nog echt iets kunnen klaarspelen... waarvan u zegt, kijk, dat heb ik toch nog even voor elkaar gebokst? Nou, ik heb in ieder geval zelf... Ik was degene die de inburgeringswet uh, heeft ingediend toen... Uh, in die hele korte periode van drie maanden. En er zijn toch nog een aantal dingen gebeurd. Niet direct in mijn periode, maar daarna... Zijn er een aantal zaken waar ik uh, al uitspraak over deed? Die, uh, die zijn uh, ingevoerd uh, door mevrouw Verdonk. Eigenlijk zet de mevrouw Verdonk uw werk voort. Zegt u? Eigenlijk zet mevrouw Verdonk uw werk voort. Ja, ik heb een boek geschreven en daar stonden al die maatregelen in. En die zijn eigenlijk keurig netjes na het verloop van de tijd allemaal uitgevoerd, eerlijk gezegd. Ja, en, en doet dat u dan misschien ook nog pijn? Dat eerst de de ja, LPF was natuurlijk de, de partij van Pim Fortuyn. Ja. En eigenlijk met de ondergang is het misschien ook de partij die altijd wordt. Uh, um, de, ja, waar mensen denken aan al die interne strubbelingen. en eigenlijk dat ze er een potje van hebben gemaakt, om het maar zo te zeggen. Ja, ja, ja nou dat, is, dat, dat doet ook pijn. Dat doet elke dag nog pijn. En ik zeg ook dat het inderdaad ook, uh, al die strubbelingen, die mensen hebben er ook een potje voor gemaakt. Dat is ook helaas zo achteraf. Alleen, uh, ja, het is wel te verklaren, vind ik, uh, een nieuwe partij die met 26 zetels in de Kamer komt. en Van mensen die elkaar helemaal niet kennen en zo. En die om de haven klapt naar de pers liepen en dergelijke. Ja, dat, uh, dat, moet wel, uh, dat moet wel ten dode zijn opgestreven. En ja, dat is ook gebeurd. Ja, en, en hoe kijkt u daar nu negen jaar later dan nog tegenaan? Is dat dan nog anders of is het nog met de, hetzelfde beeld... als dat u eigenlijk net na de val van het kabinet had? Ja, dat is wel hetzelfde. Alleen je ziet nu heel duidelijk ook... Uh, ik heb er natuurlijk wel over nagedacht of, of het ook mogelijk was geweest... dat de LPN wel succesvol zou zijn geweest. Maar dat heb ik achteraf heb ik toch wel vastgesteld dat, dat niet mogelijk was. Het was volgens u nooit mogelijk geweest dat. Nee, alleen, de... alleen als Pimpertuin nog had geleefd. Ik denk dat het dan nog wel mogelijk was geweest. En, en, en had u dat in de in de destijds ook al door? Want dit gaat helemaal de verkeerde kant op? Ja, ja, uiteindelijk wel. Ja, dat had ik wel door. Ja. En dat was. Natuurlijk niet allemaal makkelijk. Ik heb er voor mezelf alles aan gedaan om dat tegen te gaan. Maar dat is gewoon niet gelukt. Dat moet ik herkennen. Ja, u zei net dat de, de LPF dat het niet voorkomen had kunnen worden. Dat, dat, dat rollenbol over straat. Maar er is natuurlijk op dit moment nog een partij die ineens heel erg groot wordt. En waarbij het wel lijkt te lukken natuurlijk de, de PVV van Geert Wilders. Ja, die krijgen PVV... het toch wel goed voor elkaar. Ja, maar Geert Wilders heeft heel goed geleerd van de LPF. Dat denk ik wel. Hij heeft in ieder geval bijvoorbeeld niet een... Uh de partij als een vereniging opgericht, maar hij is één. Ja, hij, het is een vereniging, maar hij is het enige lid. En dat betekent dus dat het PVV is gewoon maar één iemand, en dat is uh, Geert Wilders. En dat heeft hij goed, goed op zich genomen. Want hij denkt, als ik dat anders doe, net zoals het LPF had gedaan, dan was het misschien ook helemaal fout gegaan. Ja, is dat dan nog een, een, een zure appel voor u, dat er nu eigenlijk iemand... Nee, hoor. Nee, ik denk dat Wilders dat goed geleerd heeft. En uh, hij doet er zijn voordeel mee. En daar heeft hij. Uh, nou ja, dat zou ik misschien in zijn plaats ook gedaan hebben. Ja, uh, kunt u nog. Ja, u kunt nog dus nog wel terugkijken. Als ik het jaar 2002 zeg, kijkt u dan nog wel terug met plezier op dat jaar? Nou, ik heb natuurlijk wel. Uh, het was uh, 2002 was een heel. Uh, wild uh, en, uh, en, en een jaar waarin zoveel gebeurde. Kijk, en ik ben blij dat ik dat wel heb meegemaakt, want uh, daar heb ik toch wel weer een en ander, ander ervaringen op gedaan. En daar heb ik mijn voordeel mee gedaan later. Dus op zichzelf heb ik daar geen spijt van. Ja, het, het eindigt alleen uh, niet zo heel erg ja. leuk. Ja, een mineur. Helaas. Maar ja, goed. Dat heb je dan ook meegemaakt. Nou, Hilbrand Nawijn, ex-minister van Vreemdelingenzaken en inte uh, Integratie. Uh, dank u wel dat u even wilde vertellen over... Uh... Ja, het jaar 2002 voor u. Ja, graag gedaan hoor. 2003, 26 juli, was een bijzondere dag voor twee mannen uit Groningen. Ze wilden namelijk het wereldrecord darten verbreken. En dat lukte ze. Maar uiteindelijk hebben ze niet het record gekregen. Hoe dat precies zit, dat hoort u allemaal zo. Want we blijven nog even in 2002. Want dat was namelijk ook het jaar dat we niet meededen aan het WK. En we, dat bedoel ik natuurlijk, ons eigen oranje. Maar we hadden toch wat om trots op te zijn. Want tijdens dat toernooi uh, was Guus Hiddink de coach van Zuid-Korea. En hij loodst dat land naar de halve finales. En werd dus een ware held in dat Aziatische land. De man kon er zelfs president worden. En zijn geboorteplaats Varseveld werd een Bedevaartsoord. De Guus-gekte was geboren. Maar hoe is het daar nu? Negen jaar later. Han Boesveld is voorzitter van SC Varsenveld, de club waar Guus Hidding zijn voetbalcarrière begon. En hij heeft de periode van Zuid-Korea-gekte van dichtbij meegemaakt. Goedenacht, meneer Boesveld. Goedenacht, meneer. Ja, nou, zegt u het maar, hoeveel Koreaanse spelers zitten er nu in het eerste van uh, SC Varseveld? Nou, in het eerste van Varsenveld uh, hebben we geen Koreaanse spelers uh, aan het hele festijn overgehouden. Uh, ik moet eerlijk zeggen dat het langzamerhand eigenlijk wel weer een beetje uitgewerkt is. Uh, een aantal jaren achter elkaar kwamen er nog regelmatig wat uh, toeristen naar Varseveld toe. Maar uh, inmiddels is het uh, eigenlijk uitgewerkt. Ja, en de grootste piek was natuurlijk na het WK in 2002. Wij vonden een bericht en daar stond dat Vassenveld omgedoopt was tot Guustown. Was het echt zo'n ja, Guus hiddink daar? Het was echt, uh, ja, Hitting Town uh, werd toen genoemd. En op dat moment was er inderdaad uh, sprake van, en, uh, ja, en, uh, ja, we moesten dat Varsenveld er wel aan wennen. Uh, er kwam in één keer ontzettend veel op ons af. Uh, Tourorganisaties, reisorganisaties, Zuid-Korea, of die, die, die organiseerden trips uh, naar West-Europa waar Vassenveld in opgenomen was. Dus uh, ja, er werd van alles, uh, al menu's georganiseerd. Uh, er kwam uh, ja, een enorme toelof van koreanen op ons af, inderdaad. En waren jullie daar als nuchtere achterhoekse jongens zo klaar voor, daar voor, bij SFeld? Nou, daar waren we niet klaar voor. We hebben eigenlijk uh, wel ja, je hebt altijd een paar initiatiefnemers en in die uh, ja die zeggen we moeten daar dagelijks overleg over hebben. En uh, vanaf dat moment activiteiten ontplooien. Die, die eigenlijk uh, morgen al in werking gaan. Want uh, ja, uh, de hele WK die, uh, die kreeg uh, om een gegeven moment een verloop. Er werden wedstrijden gewonnen. En, uh, ja, en de Koreanen kwamen deze kant op. Dus uh, we hadden in het dorp een uh, heel groot scherm uh, in een vrachtauto. Uh, we hebben samen met uh, vaste en Koreanen naar die wedstrijden gekeken. De vader en moeder van uh, Guzidding, inmiddels uh, helaas overleden. Maar die waren centraal uh, op het plein uh, geposteerd. Die hebben er enorm van genoten. En uh, ja, ook als voetbalvereniging waren we daar natuurlijk uh, ja, heel nauw bij betrokken. En daarna kwamen echt de, de mensen speciaal uit Korea zelfs naar Varseveld toe, ja. toch? Wat, wat... Ja, dat was na die tijd werd het een soort beeldvaartsplek. waar, uh, ja, waar uh, de, de reisorganisaties op inspeelden. En dat was natuurlijk na de WK. Dat, dat heeft nog wel een jaar doorgelopen, dat er gewoon toeristen kwamen. En toen werden hier ook een hitting tour was, er uh, een paard in wagen, een rondrit... Allerlei, de woningen of de oudershuis van Guus op het sportpark, uh, onze, onze, onze naambotjes van Vassenveld, Daar werden allemaal in Koreaans, ook Vassenveld onder uh, geplaatst. Dus, uh, en daar staat er nu nog allemaal. Dus er is nog veel, we hebben nog wel veel herinneringen vanaf die tijd. Ja, want ze wilden natuurlijk ook allemaal naar de plek komen waar Guus Hiddink eigenlijk zijn voetbalcarrière begonnen is. De eerste stapjes ja. op het heilige gras. De eerste stapjes op het heilige gras. Uh, ik heb het meegemaakt dat... Uh, ja, dat mensen, een heel, want het is een heel vriendelijk volk, de Koreanen, dat ze heel vriendelijk vroegen of ze op het heilige gras mochten lopen. En uh, dat ze hun, uh, ja, hun, hun broek, uh, ja, door middel om, om op de knieën een soort slijding te maken, de broek vervuilde met het, het heilige gras. En We verkochten toen in die tijd ook uh, potjes, uh, ja, uh, van Guus, uh, bij wijze van spreken. Het was echt een on ontzettend gekke bende, begrijp ik. Ja, ja. Is dat, is dat nu nee, af en maar... toe nog steeds zo? Nee, nee, dat is nu niet meer zo. Uh, we hebben nog wel verschillende naamboordjes overal staan. Er uh, is natuurlijk nog wel uh, wat overgebleven. Maar niet dat er nog, enkel keer komt er nog uh, wel eens een Koreaan. Maar nou, een jaar lang heeft dat wel ongeveer echt doorgelopen. Ja. En na de zullen we er toch langzaam wat minder. Ja, maar u, u bent waarschijnlijk wel ongelooflijk trots natuurlijk op Guus Hidding Dat eigenlijk nou ja, dat kleine plaatsje Varsenveld ergens in een uithoek van Nederland... even bijna het middelpunt van Zuid-Korea was ja, ja, dat is inderdaad, uh, ja, trots is een uh, woord, maar uh, verrast en uh, je gaat daarin mee en dat is dat uh, is leuk, ja, ik wil, uh, ja, trots, ja. Maar goed, het is inderdaad een heel, een, een heel leuk gebeuren was het. Nou, Ik denk dat een groep Zuid-Koreanen die over de heilige grond slijdings maken... en hun broekjes niet meer gaan, gaan wassen, dat dat een onvergetelijk moment moet zijn. Ja, zeer zeker. Ja. Dank u wel voor uw toelichting, Han Boesveld. De voorzitter van SC Varsenveld, dus de club waar Guus Hiddink ooit begon. En ja, dat ook nog een soort in het middelpunt van de belangstelling stond... nadat Guus Hiddink zo goed presteerde met Zuid-Korea. Dank u wel. Dank u, graag gedaan. Anno 2003. 26 juli 2003 was een goede dag voor Maleisische mannen die van hun vrouw af wilden. Een religieus adviseur van de toenmalig premier gaf aan dat scheiden via een sms'je in overeenstemming was met de islamitische wetgeving. SMS is ook gewoon schrijven, was de Maleisische retoriek. Scheiden is in Aziatische landen sowieso een stuk makkelijker dan hier in Nederland. Volgens de islamitische wetgeving eh, in het land kan een man zijn, van zijn vrouw scheiden door drie keer mee te delen dat hij haar verstoot. En 26 juli 2003 was uh, ook een uh, dag, een blije dag in Tunesië. Tenminste als je van uh, schaatsen houdt. Want daar werd de eerste kunstijsbaan van het land geopend. Op de Blue Ijsbaan kunnen maar liefst 40 mensen tegelijk uh, de ijzers onderbinden. En de baan ligt op de tweede verdieping van een hotel. En heeft tot op heden nog geen baanrecords. Omdat de ijsvloer niet de juiste afmeting heeft van de wedstrijdbaan. De Tunesische ijsbaan is ook een stuk warmer dan ons eigen Tiaf. Binnen is het ongeveer 22 graden. Maar ja, dat is nog altijd een stuk koeler. Dan dat het buiten is, daar zijn temperaturen meestal boven de 40 graden rond deze tijd. En op dezelfde dag, dus 26 juli 2003, constateerde de Engelse krant: The Times een nieuwe trend. Het zogenaamde dogging het werkt eigenlijk heel simpel. Je spreekt op internet af met een groep voor elkaar onbekende mensen... en die gaan dan in de buitenlucht het liefdespel met elkaar bedrijven. In de krant werd er gesproken van een ware seks-epidemie. Ruim twee derde van de natuurparkbeheerders gaf aan... dat de problemen steeds erger werden. De term dogging komt overigens van het argument... die betrapte stelletjes gebruikten. Ze zouden namelijk bezig zijn om hun hond uit te laten. Terwijl Raymond van Barneveld in 2003 zijn zoveelste wereldkampioenschap darts binnenhaalde... was de sport groter dan ooit in Nederland. Twee Groningse zwagers zetten zelfs een wereldrecordpoging non-stop darten neer. 72 uur achter elkaar wisten ze de pijltjes naar het bord te gooien. Schoonvader van een van de recorddarters en secretaris van de dartclub... de Dutch Boys uit Groningen, Lammert Oosting, was erbij. Meneer Oosting, nacht. Goedenacht. Ja, een wereldrecord poging darten. Wat was eigenlijk precies het idee erachter? Ja, nou goed. Uh, wij hadden dus uh, met onze dartvereniging en die twee jongens dus ook, die hadden dus uh, al een meerdere keren meegedaan aan een vriendenclub die ook met pogingen bezig waren. En toen uh, hadden, wij, hadden zij dus op een gegeven moment in een dolle bui, zeiden ze, oh, wat zij kunnen, kunnen wij ook dus, wij gaan er ook maar voor. En toen hebben we dus grote voorbereiding getroffen daarvoor. Ja, maar het is nogal wat, 72 uur. Hè? Hoe krijgen ze het voor elkaar? Ja, uh, ja hoe krijgen ze het voor elkaar? Ja, daar stonden wij, uh, aan het einde daarvan stonden wij er eigenlijk ook versteld van. Want het is een eiland en uh, het heeft heel wat uh, energie en zweet en tranen gekost hoor. En, en, en, en hoe, hoe krijg je het dan voor elkaar om nog allemaal. Te je moet natuurlijk ook tegenstanders hebben, want het blijft natuurlijk wel een soort wedstrijd die 72 uur. Ja, inderdaad, het is een hele grote wedstrijd. Nou, wij hadden dus gewoon met de vereniging, een x aantal leden van de vereniging, hadden dus van tevoren al dus diverse datters die wij kennen. Want in Groningen zaten toen de tijd ongeveer 1600 onder in allerlei datverenigingen. Dus die hebben wij gewoon aangeschreven en gebeld en gevraagd of zij eraan mee wilden doen. Nou, en dat, die beloven dus van alles. En nou, toen zijn we zo maar gestart en we hebben de voorbereiding getroffen en... Allerlei zaken daaromheen dus alles moest kan in kruiken. En, niet en uh, sponsoren erbij en een podium bouwen en dat soort dingen dus. En uh, uiteindelijk zijn we er dan zo mee begonnen. En uh, ja, het is gelukt gewoon. En het is uh, heel leuk geweest maar het is iets van... Uh, nou, dat is eenmalig en uh, dat doe je nooit weer. Want als je kijkt wat je dan achteraf, wat er dan allemaal gebeurd is. Wij hadden dus gelijk de eerste avond, hadden wij dus... Uh, uh, Behoorlijk veel tegenstanders. En midden in de nacht toen waren dus gewoon de tegenstanders weg. En de beloften zijn er niet nagekomen. Dus hebben wij met man en macht dus van de leden van de vereniging... midden in de nacht mensen gebeld om alsnog te komen. Om die uh, toch weer een uur vol te maken. Dus, en dat is dus eigenlijk tijdens die 72 uur vanaf de eerste dag... continu geweest We we continu hebben aan de telefoon. We hebben zelfs mensen die dus nog nooit een datpeeltje in de hand nemen hadden... hebben uit bed gebeld. En overdag ook nog gebeld. En zelfs de buren, die, nog, die niks van dat wisten, hebben nog gebeld. Dus als ze maar een pijltje in het bord konden gooien, dan moesten ze maar komen. Alles om die recordpogingen ja. Ja, te doen slagen. En toen, ja. we, toen heeft u dat uiteindelijk met veel pijn en moeite toch voor elkaar gekregen. Drie ja. dagen lang achter elkaar gedart. Hoe is dan de ontlading als dat eenmaal klaar is? Het was zelfs zo, hè, Dat uh, een van de twee daters en dat was toevallig, Henry, die... Uh, die dus gewoon uh, helemaal weg was, die uh, ambulance erbij en alles. En uh, uiteindelijk bleek dus gewoon dat dat er alleen maar een kwestie was van oververmoeidheid. Maar dat ging dus uh, echt uh, de laatste uren. Het was zelfs zo dat uh, het laatste uur hebben uh, heeft, uh, ik dus samen met uh, Henry zijn vader en wij die laatste partij geschreven. Nou, dat was echt linkerzoek, hoor. Want de pijlen die vlogen al zo'n rode in plaats. Van in dat wordt vloog zijn schrijfbord... Dus uh, dat ging heel moeilijk de laatste uur, maar uh, dat werd wel gebracht en dat was uh, uiteindelijk de bedoeling. Ja, en, en nou ja, dan is er zes en, of drie, of 72 uur achter elkaar gedart en, en dan kijken wij nu in het Guinness Book of Records, nu in 2011. En dan zien we een record staan van twee Australiërs die ja. maar, zes, of maar 36 uur gedart hebben. Dat is toch een stuk minder dan, uh, ja. dan uw schoonzoon. Ja, ja. Ja, daarom is het des te jammer dat dus dat allemaal door al die omstandigheden. en dus uh, dat dus degene die dat moest registreren, dat die dus uh, daarna uh, iets, ge iets gedaan heeft waardoor hij dus uh, dat niet meer kon doen. Uh, dat niet geregistreerd is. Dat vonden we ook erg jammer. En, en daar hebben wij ook uh, zeker nog een jaar van gebaald hoor, dat dat echt niet doorgegaan is. Want. Uh, ja, wie verbetert 72 uur? Ja, maar voor de duidelijkheid, 72 uur gedart en het staat niet in de recordboeken, omdat het niet doorgegeven is. Kunt u in het kort vertellen wat er daar precies gebeurd is? Nou, er was dus een echtpaar die dus uh, namens de Nederlandse Dardbond uh, dat, dat moest registreren. Want het moet uh, op papier, hè? het moet allemaal geregistreerd worden. En uh, dat is ook allemaal netjes gebeurd en... Uh, de, de, de, de jonge man die daar uh, verantwoordelijk voor was met zijn echtgenote, die heeft dus uh, een week daarna ten, van de heeft hij dus uh, wat gekke dingen uitgehaald. En heeft dus uh, zijn, zijn, zijn vrouw en uh, zijn schoonmoeder neergestoken en is daardoor uh, in de gevangenis beland. En waardoor dus uh, er geen aantekening kon komen meer. Dit, dit is echt een, een, een absurde situatie, als ik nog even kort kan samenvatten. Er is ja. drie dagen lang gedart. En omdat de official die het moest bijhouden... ja dus eigenlijk zijn eigen vrouw neerstak, is het niet doorgegeven. Ja. Dat is echt een hele absurde twist. Dat moet je echt ja. met open mond naar geluisterd hebben, denk ik... toen dat verhaal voor het eerst ja, natuurlijk kwam. Ik, ik hoorde dat van een goede kennis van mij, die bij mij in de straat woonde. En die zei dat tegen mij. En ik zei, nou, ik ga nou helemaal neer. Ik zei, want die hebben me nog met de... Met een recordpoging, de Huur gaat ik zeggen. Ik heb hem net een week geleden nog op de Duitse Open in Veldhoven. ik nog met hem gesproken. En toen was hij daar nog samen met zijn vrouw. Dus dat uh, was heel vreemd. Wij ja. Ja, maar maar geloven dat ook niet. Uh, is er daarna nog overwogen om te zeggen... nou, dan gaan we het nog een keer doen. Want we willen echt die boeken in. Nee. Ik ken de jongens zelf ook. Die zeiden van nou, luister één keer en nooit weer. Want ze belogen alles en uiteindelijk doen ze niks. En uh, daarom hebben ze dus gewoon gezegd van nou begrijp geven iemand anders de kans. Degene die het wil doen, die doet het maar. Maar wij doen het niet weer. Want uh, het, het was echt hectisch uh, om, om alles voor elkaar te krijgen. Ja, en dan uiteindelijk nog met zo'n climax dat het niet doorgegeven wordt. Omdat ja. de official ja. dus zijn eigen vrouw om het leven gebracht heeft. Nou ja, dank u wel voor het verhaal. Uh, Lammert Oosting ja, van de Darts Boys Groningen. Waar dus in 2003 een wereldrecordpoging uh, darten gedaan werd. Die helaas nooit de boeken in is gekomen. Ja, dankjewel. Graag gedaan. En daarmee komen we alweer aan het eind van het allereerste uur anno. En uh, niet getreurd, we komen zometeen na het nieuws van uh, drie uur gewoon weer bij u terug. Dan behandelen we de 26 juli's van de jaren 2004, 2005 en 2006. En wist u bijvoorbeeld dat op 26 juli 2006 de LPF ophield te bestaan? De partij was al niet echt meer actief in de Tweede Kamer. Uh, maar de partij werd dus die dag opgegeven. En wij spreken met de allerlaatste voorzitter van de partij... waar uh, Pim Fortuyn eigenlijk uh, groot mee is geworden. Leefbaar Nederland had ik het trouwens over. LPF hebben we al dit, uh, dit uur behandeld trouwens. En uh, we gaan ook nog eens uh, bellen met uh, de faunabeheerder van de Veluwe. Want uh, ik weet niet of u het nog weet. In 2005 stond bijna de hele zomer in het teken van een puma die daar gelopen zou hebben. Uiteindelijk bleek dat een storm in een glas water te zijn. Maar dat heeft daarvoor heel veel ophef uh, gezorgd. En uh, wij gaan kijken hoe die man er nu bij is. En we hebben ook nog Jovink en de voederbeetels In het oosten van het land zijn ze heel erg bekend en heel erg populair. En in uh, 2004 waren ze opeens grootlandelijk nieuws... omdat ze een mooie stunt uithaalden met de mega top 50. Wat dat is, dat hoort u na het nieuws van drie uur. Ik hoop dat u blijft luisteren naar het volgende uur van Anno.